Says ain't no love's a cure you can rest your mind sure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 Stretching on It's hard to think. Don't think it out. I'm not the only. Gonna itch and burn and stay. You wanna see what the scratching brings? In Zandvoort, vroeger zomer, ja. op CFM. I'm not run. I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 Op een vliegveld bij Moskou zijn twee Amerikaanse vrachtvliegtuigen geland... met watertanks en een grote hoeveelheid vuurbestendige kleding. Later vandaag zullen nog twee toestellen aankomen met Amerikaanse hulpgoederen. President Obama had de hulp beloofd... tijdens een telefonisch onderhoud met zijn Russische ambtgenoot met VDF. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus is gisteravond in Noord-Frankrijk een dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In de bus zaten tientallen passagiers, onder wie zeker zeven Nederlanders. Vijf van hen liggen in het ziekenhuis, twee zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De bus was op weg van Amsterdam naar Parijs. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen en met de bus van de weg is geraakt. Volgens inzittenden heeft de chauffeur te hard gereden. VN-hulpverleners in Pakistan hebben de eerste gevallen van cholera geconstateerd. Zeker één patiënt is aan de ziekte overleden. Tienduizenden mensen hebben al diarree in het door watersnood getroffen gebied. De VN is bang dat er een cholera-epidemie uitbreekt in Pakistan. De hulpverlening komt moeizaam op gang naar de zware overstromingen. En inmiddels is het aantal getroffen mensen nog verder gestegen. Volgens de Pakistanse autoriteiten zijn er inmiddels 20 miljoen mensen in de problemen gekomen door de wateroverlast. In China is morgen uitgeroepen tot dag van nationale rouw vanwege de aardverschuiving in het Noordwesten. De modderstromen door de hevige moessonregens hebben zeker 1156 mensen het leven gekost. Mogelijk liggen nog bijna 600 mensen begraven onder de modder. Morgen hangen de vlaggen in China half stok en allerlei festiviteiten zijn opgeschort. Het weer, periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.